uur Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Bij twee verschillende acties hebben commandotroepen van de Amerikaanse marine gisteren twee terroristische leiders geprobeerd te arresteren: één in Somalië en één in Libië. Volgens het ministerie van Defensie was een actie gericht tegen een leider van Al-Shabaab. Meer zegt het Pentagon daar nu niet over. Gisteren werd duidelijk dat er een aanval was op een villa aan de Somalische kust. Overheidsfunctionarissen spreken mediaberichten tegen dat er iemand gearresteerd zou zijn. Ook is niet duidelijk of er iemand gedood is. De Amerikanen waren op zoek naar een man die een rol zou hebben gespeeld bij de terreuraanval op winkelcentrum Westgate. Twee weken geleden in Nairobi. In Libië is een topman van Al-Qaeda op straat opgepakt. Hij zou betrokken zijn geweest bij de bomaanslagen. in 1998 op de Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania, waarbij meer dan 200 doden vielen. De Amerikanen hadden een beloning van 5 miljoen dollar op zijn hoofd gezet. De Syrische president Assad heeft toegegeven dat hij fouten heeft gemaakt... in de oorlog die zijn land al twee jaar teistert. Volgens hem kan niet één kant in dit conflict de schuld krijgen. Daarmee doelt hij op zijn troepen enerzijds en de rebellen anderzijds. Er zijn ook grijs tinten, zegt Assad... in een interview met het Duitse blad Der Spiegel. Delen ervan staan op de site van het tijdschrift. Vandaag verschijnt het hele interview. De Amerikaanse Centrale Bank brengt dinsdag een nieuw biljet van 100 dollar in omloop. Het briefje is wereldwijd een van de meest gebruikte betaalmiddelen... en daarom geliefd bij valse munters. Het maken ervan heeft drie jaar langer geduurd dan gepland. Door de inzet van high-tech middelen is het veel moeilijker na te maken dan het vorige. Zo staat er een blauwe band op die geïntegreerd is in het papier. En er staan hele kleine driedimensionale afbeeldingen op van de Liberty Bell... een belangrijk symbool van Amerika's onafhankelijkheid. Op de achterkant van het honderdje staat nog steeds Independence Hall... in Philadelphia, maar onder meer de tijd op de klok is veranderd... en geeft nu half elf aan in plaats van tien over vier. Dan nog het weer vannacht droog. Er kan nevel of mist ontstaan die s ochtends blijft hangen. Overdag breekt af en toe de zon door. Het wordt een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Linde Yes, ik heb het gehaald hoor naar de studio Ik ben er, goedenacht en welkom in de nacht van Radio 1 Welkom bij Nachtbrakers En uh, het gaat over vriendschappen vannacht Ik, uh, ik was vandaag op een uh, afstudeerborrel vanavond van een, van een vriend van mij Steve, een middelbare schoolvriend En uh, dat is eigenlijk zo'n vriend, je hebt veel verschillende soorten vriendschappen hè? En, en Steve was eigenlijk een soort vriend... die ik, nou ja, dus tien jaar geleden ongeveer heb opgedaan. En ik zie hem niet zo heel vaak. Ik zie hem denk ik één keer in de, nou ja... Eén uh, keer in het half jaar of zo. Ja, we hebben een beetje periodes. Soms zie ik hem dan vaker en dan soms zie ik hem een tijdje niet. En uh, ik, ik, ik vind onze vriendschap heel goed hoor. Hij, hij staat als een huis, maar ik was heel erg benieuwd hoe hij daarnaar keek, hoe hij erover dacht. En toen dacht ik, ach, ik trek hem even aan zijn mooie Colbertje, want die had hij aan, hè, was zijn afstudeerborrel. En vraag eventjes wat hij ervan vindt. Steve, het is jouw afstudeerborrel en het is drie kwart jaar geleden denk ik dat we elkaar gezien hebben. Ja. Yeah. Misschien wow. nog wel langer. Ja. laatste keer staat me bij Café Stevens. Vind je, dat, uh, vind je dat raar dat we elkaar zo weinig zien? Ja, wat is raar? Jij, uh, jij werkt hard. Bent gepassioneerd over radiomaken. Ik werk hard. Ik ben net afgestudeerd, Vier ik vanavond. Uh. En vriendschap gaat verder dan elkaar vaak zien. Ja. ja, want dat is een beetje waar het over gaat vannacht. Um, in mijn programma. Over vriendschappen. Vriendschappen van vroeger verloren vriendschappen, maar ook nieuwe vriendschappen die je maakt. Hoe ben jij over het algemeen? Met, heb jij een bepaalde groep die je nu heel vaak ziet qua vrienden? Uh, om heel eerlijk te zijn, de groep die ik nu het meest zie zijn mensen op werk. Ik uh, ben nu uh, twee maanden, uh, met een, uh, sinds twee maanden met een nieuwe baan begonnen. Uh, ik ben alleen maar aan het werk. Ja. Maar worden dat ook vrienden dan of niet? Dat kunnen vrienden worden, maar dat is toch anders dan de jongens voor mijn gevoel waarmee je opgegroeid bent. Jongens waarmee je opgroeit, die blijven, uh, nou, daar blijf je toch vaak een speciaal gevoel bij houden. Dus je, natuurlijk maak je nieuwe vrienden in het leven, maar dan juist om de oude mannen te zien, dat is voor mij iets heel speciaals. Ja. Nou ja, want ik vond het wel mooi wat je toen net zei, van je hoeft als je goede vrienden bent elkaar niet heel vaak te zien. Het kan ook gewoon, als het goed zit, zit het goed. En dat is wel een beetje de vriendschap die wij hebben inderdaad. Ja. Het is, we gaan terug naar havo ja. en dat is, nou ja, hoe oud zijn we nu? 24, 25? Mm -hmm. Dus dat is tien jaar geleden of zo. Maar dat, dat, dat merk je in de, precies wat je nu zegt. Dat merk je aan echt goede vrienden. maakt niet uit of je elkaar vaak ziet. Maar het gaat erom dat als je elkaar ziet, dat het in één keer goed is. En wat misschien ook wel leuk is tegenwoordig, we weten alles van elkaar. We kijken op Facebook en ja. ik, ik weet precies wat jij elke dag doet. Maar wat is nou mooier dan om elkaar echt te zien? Ja, dat is en... mooier dan door Facebook en Twitter bijvoorbeeld te zien. Maar door Facebook en Twitter wordt dat soms lastig gemaakt. Want ja. ik, ben, ik ben zeer goed op de hoogte, maar om jou... Hier, zoals wij nu hier zijn, elkaar aan te kijken en een leuke tijd te hebben. Dat, gewoon, dat... dat je elkaar fysiek ook gewoon kan aanraken bijvoorbeeld. Dat hoort ook wel bij en, een vriendschap. Dat, dat is voor mij het allerbelangrijkste. En dan maakt het met echte vrienden niet goed uit wanneer het voor het laatst was. Ben jij een goede vriend? Dat is in het algemeen, dus niet specifiek voor mij, wat maar is, voor je vrienden. Wat is een goede vriend? Ik denk dat ik... Uh, wat ik leuk vind bijvoorbeeld aan onze vriendschap is dat jij totaal anders bent dan ik ben. Uh, zo hebben we nog een paar vrienden in onze omgeving. We zijn allemaal totaal anders. Maar we kunnen elkaar helpen op punten... waar ik misschien iets minder kaas heb gegeten dan jij hebt gegeten. Of uh, weer andersom. Ja. En dat sterkt ons juist aan. dat we juist, juist omdat we zo anders zijn... dat we daardoor zoveel van elkaar kunnen leren. En, en, en, en, en in die zin ben ik zeker een goede vriend. Maar of ik een goede vriend ben in de zin van dat ik degene ben... Die, die, die, die, die, die elke dag als het nodig is bij jou op de stoep staat, dat weet ik niet. Nou, laten we nog één biertje drinken op onze vriendschap. Cheers, man. Proost. Ja, vriendschappen. Ik vind het heel mooi. Verloren vriendschappen, uh, nieuwe vriendschappen. Misschien heb jij wel heel veel vriendengroepen... of heb je maar één beste vriend. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer waar je mij op kan bereiken. En ik, uh, ja, ik, ik, vind, ik vind het leuk om met je erover te hebben. En uh, zoals een goede vriend betaamt... ben ik de hele nacht gewoon te bellen. Je kan me altijd bellen. 0800-1121. En dat gaat dan over vriendschappen. En als je dat dan doet, dat onderwerp vriendschappen, dan moet je deze plaat draaien. Dit was de soundtrack van een bekende tv-serie Friends. ...voor elkaar zijn, dat is ook wat vrienden doen, toch? The Rembrandts, and I'll be there for you. Dit is Nachtbrakers, het programma op Radio 1... ...elke zaterdagnacht tussen 3 en 5. En uh, het gaat over vriendschappen. Op, op elke manier, hè. Oude vrienden, verloren vrienden. Dus dat je echt denkt van... Oh, ...mooi was die tijd. Of misschien wel uh, ja, nieuwe vrienden... ...die je vannacht hebt opgedaan in de kroeg. 0800-1121. Veel nacht. Goedemorgen. Hallo. Um, allereerst even mijn compliment. Het uh, verhaal met uh, in plaats van Pierman. Dankjewel. Ik uh, vond het leuk. Je hebt het goed gedaan. Dankjewel. Uh, graag gedaan. Ja, vriendschap, het is een kwetsbaar onderwerp. Ja. Yeah. Ja, maar ik denk ook dat je... met uh, Ja, eh... Uh, um, uh, goede vriendschap, het heeft ook te maken met afstand creëren te maken. Je valt altijd een Kijk, beetje weg, Phil. Ik, uh... Ja? ja. Oh, Dan ben je weer goed. Ja, want je zat midden in je verhaal, maar ik had steeds tup, dat je zo'n beetje een hakje in had. Terwijl je met me oh, je had... valt weg. Ja, dat had je ik toen net bij jou. Je valt weg. Ja, maar ik ben er weer. Jij ook. Oh, Oké. Okay. Let's go. Ja, nou, ik denk dat je het beste vriendschap kunt houden als je ook afstand van elkaar kunt houden. En ik uh, bedoel, je moet niet te clever worden dat je elkaar ook loslaat, dat je je, je laat ontwikkelen. Ja, inderdaad. Eh, uh, ik ben hem verstaan. Ja. Ja, het, het, het is een wisselwerking. Oh, ik wou mezelf terug. Ja, gaat niet helemaal lekker. Ik, uh, ik laat je eventjes terugbellen, Phil. En dan, uh, dan proberen we het zo meteen nog eventjes. Ga ik even naar Ben. Ben, goeienacht. Hey, uh, goedendag joh. <laughs> ja. Ja. Is uh, deze lijn bezig? Ja, ik ben er hoor. En jij klinkt tot nu toe wel goed. Oké. Okay. Ja, ja, je klinkt, je klinkt goed. Hoe ben jij met vrienden, Ben? Uh, nou, dit is een verhaal van 30 jaar geleden. Zo. Ik had een uh, kennis. En die is op een gegeven moment een goede vriend van mij geworden. want hij gaf mij onderdak. Oké. Okay. Hij leefde in een klein uh, houten huisje. Helemaal alleen. Uh, ...leefde hij daar als een soort indiaan. Maakte zijn eigen kleding. Uh, in the middle of nowhere. Uh, filosoof. En raakte op een gegeven moment na dat jaar... ...in contact met een vrouw. Ja. Dat betekende voor mij... Uh, ...dat ik het huisje moest verlaten. Want die vrouw kwam daar. Juist. Daarna ben ik erachter gekomen dat hij met deze vrouw uh, is verhuisd. En hij moest Jehovah getuigen worden. Oh, maar eigenlijk ging de vriendschap tussen jullie twee al een beetje over... toen hij een vriendin kreeg. Mm. En heb je hem daarna nog gesproken? Ja, maar natuurlijk... Hij heeft een kindje van die mevrouw gekregen. Hij leeft op dit moment alleen. Ja. Hij is nog steeds Jehovah-getuige. En datzelfde mens van toen, die heeft een ouderling van de Jehovah-getuige uh, geschaakt. En die leeft nu in een boerderij. Oké, okay, maar je bent dus geen vrienden nu meer met die, met die vriend van toen de tijd, die nu Jehovah getuige is? Dat kan, niet, dat kan niet, meer. Hoezo niet? dat is goed. In een cordurooi broek en uh, de haren er allemaal af. En nou ja, ik heb trouwens daar in huis nog helemaal niks te vertellen. Nee, oké, okay, maar je kan toch nog wel vrienden zijn dan als je niet meer bij elkaar in huis woont? Ja, maar er wordt wel voor mij verwacht dat ik een Jehovah getuige ga worden. En uh, dat, is de, dat is de voorwaarde om een vriendschap te hebben met elkaar? Alsjeblieft. Dat is toch raar? Dat is juist wel mooi als je elkaar kan, uh, kan aanvullen. Wat mijn vriend Steve toen net zei. Die zei van ja, wij zijn totaal verschillend... maar daardoor kunnen we elkaar wel op bepaalde plekken... Uh, en uh, op, op bepaalde acties heel erg helpen. Ja, nou, daarom vind ik het ook zo verdrietig dat, uh, dat hij dit heeft uh, gekozen. Ja, misschien luistert hij Ben. Stel dat hij luistert. Wil je hem dan overhalen nog? Of uh, heb je nee, zo iets van? Nee nee nee nee nee nee. Ik uh, ga niet in de paal worden Dat daar nee nee nee dan. Ik heb een hele fijne tijd met een gehad. En uh, iedereen doet zijn eigen ding. Ja. Maar uh, hij is wel uh, met zijn neus uh, edna's poten gevallen. <laughs> ja en hij heeft jou uh, verloren als vriend. Dankjewel Ben. Ah uh, doe jong. En uh, een fijne fijne ja. nacht nog. Hup, meteen uh, de hoorn erop. Zo gaat het bij Ben. Kom maar door met je verhalen. 0800 1121. Dit liedje draai ik voor een vriend van mij, Erik, die is zo'n groot fan van. By the time we get to Salt Lake, I have packed you in my in from my own said Lisa Henneken en Passenger. Weet niet waarom, maar dacht ineens, moet Frank eens bellen. Ja, Kees, jij hebt wel een goede reden om mij te bellen, hè? Ja, zeker. Goeie, goeie, goeie nacht. Uh, het gaat over ja, vriendschappen, een soort, heftig, een soort heftig verhaal. Ja, ja. ja, had je, vriend, ja had je vriend je vriendje tijd niet gezien, maar uh, ik, heb, ik had dus ooit een, een vriendin die had een broertje. Ja. Dat broertje belde mij elk jaar van, uh, zullen we op vakantie gaan? Dat deden we dan. We zijn in Zuid-Engeland geweest, in uh, Schotland, in Ardenne, De trein naar Parijs, in Noord-Frankrijk. Overal zijn we geweest, weet je wel. Maar dan over heel veel jaren. Ja, maar was het dan één keer per jaar dat jullie echt iets deden? Of zagen jullie dan elkaar tussendoor ook wel? Gewoon af en toe Nee, Ja, met... tussendoor gingen we naar de film in Nijmegen en dat soort dingen. Ja. En, en, uh, of hij kwam bij mij logeren of weet ik het, we uh, gingen we naar Dordrecht of naar Rotterdam. Ja. Het uh, was best wel, hij vond altijd dat ik hem te weinig belde, maar uh, het ging eigenlijk een beetje een soort verwend, ik was een stuk oud, he, dan belt iemand jou en eigenlijk is het altijd goed, weet je wel. Ja. Toen we naar Parijs gaan, ja, prima. Waarom niet? Ja, leuk. En uh, zo ging dat altijd. En, uh, en uh, ja, uh, we hebben dus allerlei uh, idiote dingen meegemaakt in de Ardennen. Zoals? We bijvoorbeeld we die viaducten richting uh, Frankrijk. Ja. En dan waren wij daar onder aan het fietsen en dan stond er een hooiwagen precies onder zo'n viaduct dat hooi droog bleef. Dacht, ze hebben ons fietsen er tegen Dat dus dan sliepen wij op die hooiwagen, weet je wel, dat we ook droog lagen. Dat is een soort idiote beeld, het zou een heel mooi filmbeeld zijn. Ja, maar dat is mooi toch, dat je met je vrienden dat soort avonturen meemaakt. Ja, we sliepen overal onder een brug, Kon de ochtends een hondje aan ons likken of weet ik het, allemaal zulke idiote dingen. Of... Het was ook altijd een beetje stoer doen tegenover elkaar, dan waren we in Nardeen aan het fietsen. En dan hard afdalen ging niet veel staart namens nou, ik denk als hij eraf stort. Nou, dan, dan zit ik met. Doe uh, waren we kletsnat. En moesten we weer even van een chic hotel gaan slapen. En whisky drinken. En oh, heerlijk. Zaten we in ons korte broek, want de rest van onze kleding was uh, nat. En dan uh, en zaten we daar heel duur te eten. Maar dan deden we het volgerecht. En zei we Doe maar één volgerecht, eten we het samen wel op. Dat <laughs> kon allemaal, weet je wel. Maar ja, dit zijn allemaal mooie herinneringen aan, aan die vriend van toen de tijd. Ja? Hoe, uh, hoe is het dan, uh, want je zei dit wordt een beetje een tragisch verhaal? Wat, wat is er gebeurd? Um, uh, Chris, die er uh, was iets geconstateerd uh, aan zijn schildklier. Hij uh, uh, was in Afrika geweest en daar had iemand dat gezien en hij is naar het ziekenhuis geweest. En dan was iets misgegaan en er was een soort gezwel. Zullen we maar die naam wil ik liever niet noemen hoe dat dan precies heet. Maar er uh, was aan zijn slokdarm geopereerd, het was weggehaald. En, de daar moest weer dicht. Het was allemaal net aan, zullen maar zeggen. En uh, daarna wou ik er wel eens met hem over praten. En zei: ik, Nou, je denkt toch zeker niet dat ik dood ga? Of je denkt toch zeker. Hij kon daar niet over praten. Hij vond het vreselijk. En ik denk door zo'n schildkliertoestand. dat je hele hormoonspiegel alles verandert of ja. zo. Je wordt gewoon een ander mens. En uh, uiteindelijk zei hij dan steeds tegen mij: Ja, je bent eigenlijk niet leuk meer, Kees. Weet je wel. Je bent vind je gewoon niet leuk meer. En dan op een gegeven moment ben je dat zo zat, dat het gewoon misgaat. Ja, dan, is, dan, dan stopt de vriendschap herder. ergens. Ja, maar wat was, hij veranderde echt qua karakter dan. Ja, ja, ja, eigenlijk wel. En nu is hij misschien weer helemaal zichzelf. Ja, want hoe is het toen gegaan? Jij vond het, dit wel? Ja, nou ja, daarom, want dat is ook wel een beetje, de radio luistert natuurlijk best wel nou, veel nou, mensen ja. naar. Oh, dat is Roef. Heb je Roef al gehoord? Dat nog niet, hè? Kun ja, je roepen, Kees? die hij altijd meebrengt naar de studio, toch? Ja, dat is een beetje mijn vriendje in de nacht. neem je hem ook mee naar huis, of niet? Nee, nee hij, is van, weer... hij is van Radio 1. Hij is van Radio 1. Okay. Alleen ik zet hem hier in de studio neer... dan in een mand met wat brokjes en ja, wat water. Leuk. Maar eh, heb, je heb, hem, heb je hem nooit meer gesproken dan... nadat het minder ging tussen jullie vriendschap... doordat ja, hij een ziek een was geworden? Ja, na een hele tijd wel, die, natuurlijk al iets te vaak tegen mij zo ja, je bent hier leuk meer. Ja, ik, in plaats van een held was ik een soort looser geworden... Uh, ik, ik, ja, dat, dat, dat gaat dan ook niet meer werken, weet je wel. Ik kan niet op mijn knieën terug gaan kruipen ofzo. Maar kon je het niet beestje bij het naampje noemen tegen hem ook... dat je zei van, hé, hey, misschien komt het wel... Ja, nou, misschien nu wel. Door maar, je ziekte. Uh, uh, toen niet, nee. Want als vrienden zijn, dan kan je toch juist alles tegen elkaar zeggen. Ja, maar die heeft toen later nog een soort e-mail gestuurd van, joh, uh, het is allemaal niet helemaal goed gegaan. Toen heb ik gezegd, ja, uh, nieuwe mensen, nieuwe, nieuwe wegen... Eigenlijk sloeg dat natuurlijk ook gewoon helemaal nergens op. Dus ik zit me nog altijd een beetje dwars, zo'n lieve uh, vriend. En uh, we hebben zoveel meegemaakt dat dat op deze manier eigenlijk uh, afgelopen is, ja. Heb je er spijt van dat zo is gegaan? Nou ja, moet je, als, je te, als ik nou heel tegen juist, als Frank... Uh, je bent gewoon niet leuk meer, je bent niet leuk meer. En dan, dan word je dat, op een gegeven moment toch een klein beetje zat. Ja, niet? absoluut. Maar ja, dan, dan is het of ja. wel wat jij hebt gedaan, weggaan. En, maar ja, of misschien echt met het mes op nou, tafel een niet... gesprek voeren en dan... Als ik sterker geweest was, had ik het anders aan moeten pakken. Maar dat geldt natuurlijk altijd, hè. Hm. Nu zit een of andere de om mij te bellen. Dat is Aad Zonneveld. Ik zal het maar even zeggen. Je hoort mij op de radio en die denkt dan oh, zal ik eens even lekker gaan bellen. He, ga je nu twee gesprekken tegelijk voeren? Nee hoor, ik heb hem weggetrokken. Oh, ik dacht dat Perfect. je... Is aard... Hij hoort mij niet wel ook, want dat moet hij gewoon nooit meer doen. <laughs> hij denkt ik ga eventjes een beetje... Even... Kijk, zo, heb, zo, vriend, heb je het over vrienden? denk, ja, wel wel, denk ik Aad, het wel, ik zou Kees eens even bellen, weet je. <laughs> even een beetje zieken. Zou je weer met uh, Chris, want uh, over die vriend hadden we het, zou je weer met hem in contact willen komen? Ja, misschien wel. We zijn allebei weer afgekoeld en uh, huh? misschien ben ik ook weer leuker dan toen. Want ik bedoel, je moet jezelf natuurlijk ook niet al te hoog inschatten. Dus er zitten altijd twee kanten aan het verhaal. Heb jij... Ja, het is van twee kanten. Heb je nog een telefoonnummer of iets van hem, dat je hem kan bereiken? Ja, waarschijnlijk is dat nog gewoon zo. Want hij had toen in een koophuis en nou, dat zal waarschijnlijk gewoon nog bereikbaar zijn. Ja. Maar dit is gewoon een hele uh, leuke vent. We hebben heel veel meegemaakt, maar... dat ging eigenlijk altijd vanzelf. Als je dan heel veel moeite ervoor mocht gaan doen... Ik ben er gewoon eens een keer langs geweest. Nou, dat was... Het was net... Uh, ik werd als een soort debiel behandeld. Nou, dan ben je heel snel zat, hoor. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar ik merk toch ook wel aan je, je dat je mist. Ik je een held geweest ben want daar kwam het eigenlijk op neer. Ik was een held, weet je wel. En, en, en toen was ik ineens... Uh, Van held naar gemiel was je de, gegaan. Minder dan niks, ja. ja. Maar ik hoor toch wel, Kees, dat je mist. Dus als ik, ja... Ja, ik mist hem heel erg, ja. In hoeverre ik een wijze raad kan geven met mijn 24 jaar oud. Ik zou dat toch ergens oppakken weer, als ik je zo hoor. Toch wel even proberen weer een keer te bellen naar dat vaste huistelefoonnummer. Of een mailtje sturen of op Facebook ja, opzoeken. Ja, dat zou eigenlijk heel niet zo gek zijn. Ja, probeer het een keer. Geef het een kans, want ik voel dat, ja, het, dat nee, bedoel, er wat meer in bedoel, zit. Ja, ik bedoel, al, al spreek je gewoon maar uit wat je, wat je allemaal denkt. En zo. Ja. Dat, dat kan eigenlijk geen kwaad natuurlijk. Nee. Dankjewel, Kees, nou, voor je vraag. verhaal. <laughs> Oké. Okay. En uh, wij blijven maar vrienden, ik, hoor, Kees. ik heb er voor de rest niet zo'n probleem. Volgens mij gaat het heel goed met hem. En uh, ja, en mij ook, dus... Uh, goed zo. En je bent altijd van harte welkom om te bellen hoor. Mijn nummer blijft hetzelfde. Okay. 0800-1121. Okay. Dankjewel. Doeg. Dag, Dag, Dag Kees. Dank u. <laughs> Doeg. Ja, op de achtergrond hoor je, hoor je Roef uit de, uit de bak drinken die ik hier heb staan. Roef is de hond hier van, uh, van Radio 1. Is hier twee weken geleden gekomen. En uh, als ik zo in de nacht hier in mijn eentje in de studio zit. Dan uh, haal ik hem binnen. Want dat vind ik wel gezellig. Is mijn vriendje in de nacht. Het gaat over vriendschappen. Heb jij, uh, heb jij een mooie vriendschap? Misschien een verloren vriendschap zoals Kees. Of misschien wel uh, ja, net nieuwe vrienden opgeduikeld. Of uh, een aller, allerbeste vriend waar je een oda aan wil brengen. 0800-1121. In, uh, in de bar bij BNN daar zitten mijn uh, collega's. En die praten altijd mee over het onderwerp van de nacht. En dat gaat uh, dus over vriendschap. Ooit bar. Nou, weet je wat ik dus wel moeilijk vind met vriendschappen van vroeger? Is dat daar dan ook soms denk je, oké, okay, is dit nog een vriendschap omdat het leuk is of omdat hij gewoon oud is? Omdat hij ja. oud is? Nou, weet je dat dat je, er dat zijn dan, Ja, dat er mensen dan zijn waarvan je denkt, oké, okay, die ken ik al sinds ik tien ben, dus, dus dat moet je dan als vriend houden. Maar eigenlijk heb je niks meer met elkaar, ja, maar, omdat je oké. leeft gewoon zo okay. zijn, maar dan ja. voelt het een beetje alsof je toch denkt, nee, maar we kennen elkaar al zo lang, dus wij, wij zijn vrienden. Ja, maar is het dan dat je op feestjes kunt zeggen, ja, dat is een vriend van me, of is het van meer wat je doet en laat? Nee, het is moment, Als je uit elkaar groeit, dan ben je toch al uit elkaar gegroeid. En dan is het toch ook. Dan ja, is dat... nog wel een vriendschap, maar gewoon in kleine groepen. Nee, dan voel je de verplichting om nog één keer per half ja, jaar af te Precies, spreken. Precies, dat is het. En dat dan is het iedere keer van, we hebben elkaar zo lang niet gezien. Nou, ja. En dan denk je, ah, en dan zit je daar en dan wordt het heel awkward. En dan, en dan ga je afspreken op tijd, dus je weet dat je weer weg moet. Als dus je een uurtje heeft een bakje op kunt Op maandag, doen. ja, op maandag. Wanneer zullen we afspreken? Ik kan op vrijdag, zaterdag, oh, ik kan deze week echt alleen maar op maandag. <lacht> maar wat was je conclusie? Nou, mijn conclusie is dat ik, ik ben, ik zit nu dus in die fase. <lacht> Met, nee, wij hebben zo ik heb vanuit, vanuit waar ik uh, vandaan kom, er is een hele grote groep. Van 20 man of zo. Waarvan er eigenlijk drie of vier zijn. Waarvan ik denk, ja, die spreek ik nog en dat vind ik echt leuk. En die andere denk ik, ja, als ik dus straks uh, 35 word, dan zit ik dus opeens met 15 man. Waarvan ik denk, nou, voor mij hoeft het niet zo heel erg nodig. Dat vind ik, nee, ik vind dat best wel lastig. Ik vind het ook, want je houdt ook, zeg maar, ik, Als je dan. Van mijn vriendengroep van de basisschool en dan van de middelbare school en dan van mijn studie. En dan van je. je houdt dat elke vriend, vriendengroep hou je uiteindelijk één of twee mensen ja. over ofzo. Mm -hmm. ja. En de rest, ja, dat zijn dan, ja, noem je dat dan nog vrienden of zijn dat gewoon kennissen? Want je wordt op een gegeven moment oud dat je kennissen krijgt. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Vriendschap is in een bos. Het moet gesnoeid worden. Oh wauw. Omdat je niet, je kunt niet uh, je hele leven al je. Wat, wat Marco zegt, je kunt niet je hele leven uh, iedereen als een oude teddybeer achter je aan blijven zeulen. Want dan heb je hou je geen tijd meer over. Dus je neemt van 11, van alles neem je de leuft mee. Wijze woorden uit uh, BNN's bar over vriendschappen. Hoe ben jij met vriendschappen? 0800-1121. Radio 1. Nacht. Nachtbrakers. Ik stond bij het raam, ik zag de sneeuw. Weet niet waarom, maar dacht ineens, moet Frank eens bellen. Ik had de hoorn al in mijn hand, maar legde neer. Ik dacht, wanneer ben je twee vrienden die elkaar niet elke dag hoeven te zien? En wanneer ben je geen vrienden er meer? Er een andere maan. Een andere man. Dat Frank die kwam uit Schagen en Erik uit Roermond of Curaçao of Utrecht Suriname. Of wat hij die dag maar wou En ik kwam uit een dorpje Maar woonde midden in de stad Alle drie echte Amsterdammers Zonder daar een van ons er jeugd jeugdherinnering had Die foto op de koelkast Nog niet eens zo lang geleden Drie jongens met een glazen naar elkaar in het café. Of daar die foto, de toneelschool. De jongens van de klas. Of die van ons in 88. Toen van Basten nog op, op was. Er staat een andere man. Er staat een andere man. Je hebt het eigenlijk niet. En als dingen gaan, er staat een andere maand Ik sta bij het raam, ik zie de sneeuw valt in het donker nu Ik heb Erik aan de lijn, we praten lang, God lang geleden En ik vraag hem, hoe zou het nou met Frankie zijn? En hij zegt grappig dat je het vraagt. Want hij zei laatst iets over jou, wat ook alweer. Iets in de trant van. Wanneer ben je twee vrienden die elkaar. Ik kom er zo wel op. Maar toen legde ik al meer. Er staat een andere man. Er staat een andere baan. er staat een andere maar. Eerst ben je twee vrienden, en dan vrienden van wel leer, maar dan ben je in mijn nieuwste theorie eigenlijk al geen vrienden. Meer. Mooi liedje van Akta en Munnik. Andere maan over vriendschap. WNM Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Lende. Willem Jan. Ja, Willem. Hoi. Het gaat over vriendschappen. Zoals je, zoals je hoort. En jij zegt van het woord vriendschap. heeft verschillende betekenissen, hè? Ja. Uh, ik ben PNF Willem Heesfrink. En ik leg van alle, in alle talen. Uh, het woord precies uit. Vrienden betekent... Het woord vereniging zit er al in. Vereende. Wij zijn vereend. Ja. Zie je? Wij zijn vereenden. Vrienden. Ja. Amigo. En mij. Ja, ami, ami en mij. Aan mij. Je bent aan mij. Zie je? Ja. Maar dat is ja. gewoon... Nee, maar dan pak je de klank. Van, van het Nee, nee, nee, nee. Ik pak twee woorden. Aan mij, amie. amie. De Fransman spreekt er niet uit. Ja, en, zo. Amigo. En mij go, en Ja, en met mij gaan. En met mij gaan. Maar. Kameraad, kameraad, ga mee. Ga mee uh, er eten, kameraad. Ja, ga er mee uit. Met mij, op stap. Ja. Maar ja. Uh, Willem, als je dan zo goed de, de betekenis weet van uh, het woord vriend, vriendschap en vrienden, uh, ben je dan ook een goede vriend voor je vrienden? Nee, want er uh, daar zijn een heleboel omstandigheden. Kijk, als ik vanavond ook een borrel ga drinken, ben ik eerder vriend met jou als we gezamenlijk zitten te drinken, dan dat we langs elkaar heen lopen op straat. Ja. Want je kunt, want je kunt ik, ik, woon, ik, ik loop elke dag langs een, een veldweg. Ik woon in de provincie. En dan kom ik een man tegen met een wandelstok. En dan groet hij mij. Maar die groet mij vaak uit angst. Dan uit vriendschap. Hoezo, ben je Korten dan zo angstaanjagend? Angst. Wat zegt u? Ben je dan zo angstaanjagend, uh, Willem? Nee, er zijn ook mensen die uit angst schroeten. Uit beleefdheid, angst. Ja, je bent bang dat je uh, een klap voor je kop krijgt. Want vijanden betekent nou weer vechthanden. Wij. vechthanden. Want met je handen vecht je. Maar kan je niet en, een keer en... een, uh, een knoopje aanpraten met die man dan die je elke dag gedag dag zegt? Niet elke dag, maar dan heeft hij zo'n zware wandelstok... En laat hij die punt zien. Zwaait hij, Jos, ja, groet. Hij groet mij uit angst, die man. Die is bang voor mij. Ik, ik merk dat hij bang is voor mij. Want ik ben met een hond. Ik heb ook een hond. Ja, ik ook. Ik niet. Ja. Maar is dat jouw vriend en... dan ook, bijvoorbeeld, die hond? Jazeker, mijn beste vriend. Daar kan ik niet mee praten, maar ik zie elke beweging, alles. Ja, ja en als hij mijn hand likt, dan wil hij eten. Want de hond die denkt dat mijn hand zegt. Mijn mond is omdat mijn hand hem eten geeft, ligt hij mijn hand. Oh. Ziet u dat? Ja, dat begrijp ik wel een beetje inderdaad. Op, op die manier kun je al die woorden dus verklaren. Maar, en dan vind ik het, ja. nou ja, omdat je zei van door allerlei omstandigheden heb ik uh, geen niet echt goede vrienden. Uh, maar ho, hoe komt dat dan? Toen kon ik een vriend gebruiken. Nu is mijn boterham dik belegen. <lacht> het is of de wapen het gebruiken. Nu kom ik al mijn vrienden tegen. Begrijp je dat? Ja, maar het is, maar... Er zijn ook nadelen hoor, aan vrienden. Er, ook, er zijn ook valse vrienden. Absoluut. Oh, oh. U bent ook wel eens... Uh, ja, u bent ook wel eens... Uh, uh, opgedrongen door iemand die iets van u wou. Ja. En dan moet je ook wel uitkijken. Nee, vriendschap groeit. Je mag nooit vriend worden meteen met iemand. Dan moet je groeien. Je moet naar elkaar groeien. Ja, maar dat ja. kan net zoals met de liefde. Heb je ook liefde op het eerste gezicht? Dan kan je ook wel een soort vriendschap hebben, toch? Dat je iemand ziet ja, dat en dat die geiligheid. gewoon niet klikt. Dat is scheidigheid. Nee, maar dat die klik ja. er in één keer eerst met iemand. Dat je gewoon iemand ja, een ap leert kennen... en dat je denkt van, nou, wat een toffe ja, maar, peer is ja. dat. Via oogcontact. Ja. Oogcontact kloppen en dan is het raak. Ja. ja. En dan, en dan draai je een beetje om elkaar heen en dan klikt het. En dat is ook gevaarlijk, want je moet elkaar leren kennen. Hè? Absoluut. Op, hè? Je moet niet over één nacht ijs gaan. Ook nou, altijd haken en ogen aan. Ja. Ja, ja nee, daar heb, je, daar heb je gelijk in willen. Maar je, maar je bent wel sceptisch nog naar vriendschappen toe, hoor ik. Ja, ik ben 70 jaar. Nou ja. En dan ja. En, en, er gaan mensen dood en ja, je wordt steeds eenzamer. En je hebt alles al gehad en ja, maar vrienden heb je je maakt, je. je maakt sneller vrienden dan dat je het in stand houdt. Ja, het behouden van een vriendschap is misschien moeilijker dan nieuwe ja, mensen leren maar kennen. Het, uh, die, iedereen gaat zijn eigen weg, hè? Ja. Iedereen gaat zijn eigen weg. En als jij 70 bent, dan wil ik nog eens zien hoeveel vrienden je erover hebt. Ik ben benieuwd. Ik heb nog een, nog een kleine 50 jaar te gaan eer dat ik daar ben. Dus. Uh, Kijk, dan als ik nog op de radio zit, zal ik je op de hoogte houden. Maar dankjewel voor je verhaal in ieder geval, Willem. Alsjeblieft, en nog een prettige uitzending. Emma, kijk, in nachtbraken is de nacht inbreken. Inbreken bij de mensen thuis. Ja, op de radio ben ik dan ingebroken. Ja, juist. Dank je dat je nog en... even hebt ontleed dit woord, uh, uh, Willem. En een fijne nacht nog. Ga ik nog eventjes naar Christian, Christian, nacht. Christian? Ja, dat ben ik. Ja, ik ben Frank, ik ben hier. Hoi. Je hebt een zootje op die radio, hoor bij jou hoor. Hoezo? Nou, niet bij jou je programma, maar qua ontvang zeg maar. Oh, uh, Ontvang je me slecht dan? Je hoort alles om elkaar heen doen, dat wil jij niet weten. Oh nee, maar dat is dat. is ik denk dat het komt omdat je dan in de wacht staat. Dat je met de andere mensen op de lijn zit. Dat is niet op de radio hoor, dat is achter de schermen. Nee, dat maakt niet uit, maar je programma is topie. <laughs> Dank je wel, Christian. Ja, Bye, let op. Ik heb een maatje verloren 13 jaar geleden, een hartafval. Die jongen was 30 jaar. Ja. Wat heel belangrijk is, als je vrienden hebt, probeer ze maar te houden. Nou ja, dat is eigenlijk net wat, uh, wat Willem ook zei, van uh, vrienden krijgen is makkelijk, maar behouden is een stuk ingewikkelder. Inderdaad. Kijk, en weet je wel toch, sommige mensen ook is kijk, als je zeg maar in het uitgangsleven bent, zeg maar, ik doe dat niet meer, ik zeg maar, ga niet meer stappen. Maar dan weet je oh, op een gegeven moment precies wie wel je vriend is en wie niet. Als er dingen gebeuren bijvoorbeeld, in voor- en tegenspoed een beetje. Juist, de ene ik help je dan en dan. En op dat moment gebeurt er wat, dan helpen ze je niet, snap je? Dat is... Maar heb je dat aan de lijve ondervonden dan, uh, Christian? Ja, ik heb het wel eens meegemaakt, ik weet joh. Hoe dan? stappen ergens, nou, op een gegeven moment waren we in een kroegje waar je stappen. En op een gegeven moment was je, als er wat aan de hand is, dan helpen we je. Dus ik liep met mijn stomme hasses tegen een, een bord waar fietsen in stonden, zeg maar, weet je wel. Zo uh... Zo'n hoog fietsenrek. Naar een ouderwets uh, sissie, waar je je fiets in kan parkeren, zeg maar. Dat liep ik tegenaan voor een, uh, voor een kroegje, per ongeluk. Dus gelijk komen de twee koks naar buiten. Ik krijg een beuk om mijn kaak. Omdat, ze, omdat, je de, omdat je de boel te volgens zo? Ik liep er tegenaan, ja. 20 jaar geleden, hoor. Maar ja. in ieder geval, ik liep er tegenaan, niet expres, maar nu zag het als... Zeg maar, als uh, Vandalisme. Ja, ja precies die jongens die bij me waren op dat moment, weg. Het zijn geen echte vrienden. Precies. Dat zijn rare, dat, dat moet, je moet toch een beetje voor elkaar opkomen, of niet? Ja, het leven gaat snel Frank hoor. Ja, hè? Dat wil jij niet weten, maar ik had een vraag aan jou. Ja. zou je voor mij alsjeblieft, kijken? de muziek die jij draait is een beetje jouw muziek, hè? Absoluut. En ik probeer wel een beetje te variëren, want toen net hoorde je Akta en de Munnik en dat, dat, dat, dat, dat, dat heb ik nog niet eerder gedraaid. Maar nou, uh... ik vind zelf persoonlijk helemaal niks, Akta in de Munnik. <laughs> nee, dat mag. Ik had, even, ik had even een vraagje. Ja. Als je hem kan vinden, überhaupt, zo'n tijdje geleden, dat is van Twin Hype. Twin Hype. For those who like the groove. En heb je daar nog een, een speciale reden voor dat je die wil horen? Ja, die maat van mij... Want, want dat, ja, daar begonnen we het gesprek mee inderdaad. Daar zijn we eigenlijk vrij snel overheen gestapt. Maar, want dat die zei je... Een... Ja, die maat van mij, die had... Die platen van... Dat zijn twee negen jongens. Mm -hmm. eind jaren negentig. Het is een beetje hip house-achtig. Ja. Een soort uh, Fast eddy uh, gedoe. Ah, als, oh. jij nu, uh, als jij dat nummer oh, hoort... Sorry, ja. Als jij dat nummer hoort van Twin Hype... Voor Those Like A Groove. Ik zou het graag... Als je de tijd voor hebt... En je kan hem draaien, maar nou, ik denk dat er een heleboel mensen veel zin mee doen. Ja, dat er dan een beetje gedanst wordt aan de andere kant van de radio? Ja, als je dat, dat, dat nummer hoort, top nummertje. Nou, ik ga eventjes kijken of ik het... Uh, Twinhardt, nee. ja, ja, also like the groove. Ik heb het nu niet hier staan, maar ik ga het eventjes uh, opsnoren. Misschien heb ik het in een andere uh, muziekbasis staan. Dankjewel, in ieder geval. Jullie, die, jullie hebben toch zo'n uh, computerding? Ja, dat staat er niet in. Dus ik, uh, ja, nou ja, dat, dat gebeurt. Nou, het maakt niet uit Frank. Ik vind je programma top. Dankjewel. Ik luister ook elke nacht en ik, uh, ik hoop dat ik het kan vinden voor me. Ja, ga ik doen. Maar sowieso, Christian, dankjewel voor je verhaal. En uh, dit is ook een heel mooi liedje. En die is dan ook een beetje voor de, die vriend die dan dertien jaar geleden overleden top, niet, is. Dankjewel. Doeg. Doeg, doeg. nou dan niet helemaal wat uh, Christian wilde horen, maar kwam er misschien wel een beetje in de buurt. Carol King met I Feel the Earth Move. Radio 1 Het is met het grootste vertrouwen dat ik het koningschap zal overdragen aan mijn zoon Frank van der Lende WNN Radio 1 <middels> Nachtbrakers Yes, daar luister je naar. En, uh, het gaat over vriendschappen. En uh, een, een, een jongen die heeft er een, een boek over geschreven... hoe het is om een jaar offline te zijn. Uh, Bram van Montvoort heet hij. En uh, ik mocht hem bellen zo midden in de nacht. En uh, dat, dat had hij is weer online, dus ik kon hem bereiken. Maar dat is dus interessant gegeven. Hij heeft een boek geschreven, één jaar offline. Geen mobiele telefoon, geen internet, geen e-mail daarom ook. Geen Facebook. En dat zijn nou exacte middelen... Waar je je vrienden mee bereikt. Waar je met je vrienden afspreekt. Met een berichtje een, op, op Facebook. Even van, hey, heb je zin om vanavond wat te drinken? Of bellen. En dat kan natuurlijk met een vaste huistelefoon. Die had hij dan wel. Maar ja, uh, pff, als je onderweg bent, ben je dus onbereikbaar. Dus ik, uh, ik vroeg me af uh, hoe dat is om dan uh, zo door het leven te gaan. En hoe je dan vriendschappen onderhoudt. En uh, nou ja, ik ben blij dat hij uh, dus er zo wakker is midden in de nacht. En dat hij weer een mobiele telefoon heeft. Want ik heb hem gewoon op een 06-nummer gebeld. Bram van Montvoort uh, van het boek Eén uh, Jaar Offline. nacht Bram. Goeiedag. Hoe, uh, hoe zat het bij jou qua vriendschappen? Want het gaat nu, nou ja, we zijn ongeveer van dezelfde generatie. Uh, uh, allemaal via Facebook en Twitter en... en... Via die mobiele telefoontjes? Dat had je allemaal niet meer. Hoe deed jij dat? Ja, dat, dat, dat klopt. Ik zat er nog eens even over na te denken. Ik heb Mijn beste vriend heb ik zelfs online ontmoet. Uh, het klinkt een beetje... Uh, dat mensen maken altijd flauwe grapjes als ik dat zeg. Maar uh, dankzij internet kun je natuurlijk ook interessante mensen tegenkomen. Hoe ging dat dan? Uh, dat, uh, op een forum. We zaten allebei onder uh, een nickname op een forum uh, steeds berichtjes te plaatsen. En op een gegeven moment had hij een... Uh, was er een soort ontmoeting van dat forum in een kroeg en uh, toen bleken we het goed met elkaar te kunnen vinden. Oh, wat grappig. En zo is het een beetje doorgegaan, dus ik, ik, ik, maak, ik maakte daar wel heel veel gebruik van. Ja, maar je had maar het gek... dus niet meer een jaar lang en toen? Nee, want het gekke is wel, ik, zat, uh, ik heb het boek geschreven dan een jaar offline en vorige week was dat gepresenteerd en zat ik daarna nog wat te eten met een uh, mijn groep beste vrienden en ik dacht ik heb eigenlijk helemaal niet over jullie geschreven en hoe komt het nou? Ik denk met je beste vrienden blijf je wel contact houden. Of je nou offline of online bent, uh, je gaat gewoon bij elkaar langs, je, je spreekt wat af. Uh, je, je, je ziet elkaar wel, dat, dat komt wel goed. Ik kan me niet voorstellen dat je, dat je je vrienden ineens totaal niet meer zou zien als je offline zou, zou gaan. Bij mij was het niet zo. Maar het zijn vooral die mensen eromheen, hè. Ja, kennissen. Uh, de, die, uh, Kennis, uh, al die mensen die op Facebook updates plaatsen die je dan niet meer ziet. Uh, je bent dan niet meer op de hoogte. Uh, op, op Twitter alle mensen die je volgt. Dat, uh, dat valt ineens helemaal weg. En miste je dat? Dat je die, eigenlijk die soort scharen om je echte vrienden heen die je niet meer sprak... of dat je niet meer op de hoogte was van wat zij deden... en ook niet meer dat zij op de hoogte waren van wat jij deed? Ja, een beetje twee kanten eraan. Uh, natuurlijk vind je het soms vervelend dat als je in je eentje op je kamer zit uh, of, of zoals nu midden in de nacht dan is het leuk om gewoon even wat updates te lezen, dat je weet waar mensen mee bezig zijn. Uh, aan de andere kant is het ook wel heel leuk dat als je iemand tegenkomt en je bent offline, dat je totaal geen idee hebt van wat die persoon allemaal heeft gedaan. Dus dan, dan ga je dat nog in het echt horen. Je kan het gewoon echt vragen. Ben je ge je kan gewoon vragen van hé, hey, wat doe je, in plaats van <laughs> dat je je gesprek begint met ja, ik zag op Twitter dat je, nou ja... Maar dat scheelt natuurlijk ook wel weer ergens in de gesprekken, dat je wel hoger in kan stappen in een gesprek met iemand als je die even snel tegenkomt. Ja, uh, klopt, maar... Wat heb je daaraan? Feitelijk weet je meer, je, je hebt meer informatie over iemand, uh, dat kan misschien handig zijn. Ja. Ik vind het zelf ook wel leuk om gewoon uh, out of the blank te beginnen en dan, dan zijn de gespreksonderwerpen ook nog niet bepaald. Want stel je voor, je zet iets op, op Facebook of Twitter en uh, dat wordt enorm populair, iedereen die je tegenkomt, die zal vervolgens daarover beginnen, ja. terwijl jij misschien zoiets hebt van nou, uh, laten we het over, uh, over iets anders hebben. Voelde het puurder, de vriendschappen die je had? Wow, nou, nee, puurder. Doordat je die, dus die, die ruis mist waar we het net over hebben. Dus dat je niet al oh, maar dat je wordt dat er met een soort hagel wordt geschoten van oh ik doe dit, ik doe dat, maar dat je gewoon echt alleen maar inderdaad van je goede vrienden, want die sprak je dan nog vaak, maar ook de echte verhalen hoorde ofzo. Nou ja, ik vind het heel leuk dan om verrast te worden. Want uh, als je een beetje leuke vrienden om je heen hebt, die, die, die doen dan ook gekke dingen. En dan, ik heb de vakantiefoto's van, uh, van Thailand niet gezien. Uh, en ik beland dan wel midden in een of ander spannend verhaal. Terwijl het voor de rest van de vrienden misschien alweer oud nieuws is, wat, ja. die, wat die persoon allemaal heeft gedaan. Ja. En nu zit je wel weer op, uh, op de Facebooks en de Twitter... Um, nou, ik zit er niet meer heel actief bij te houden. Dus, maar wel uh, een beetje, ik, toch? Want je had een jaar echt, nou ja, wat, waar we het over hadden, je had geen mobiele telefoon, je had geen, geen social media, maar daarna ben je er wel weer een beetje op gegaan, toch? Ja hoor, ja, ik kijk er af en toe op en uh, zeker ook op afgesloten groepen overleggen. Dat vind ik ook een heel mooi iets van Facebook of WhatsApp bijvoorbeeld. Ja. En hoe bevalt dat dan nu weer? Qua, ook qua vriendschappen? Ja, wel de goed hoor. Kijk, het is toch wel handig als je zoiets als, als datumprikker bijvoorbeeld hebt. Uh, want hoe het vorig jaar ging is dat, dat dan eh, iemand mij een dag van tevoren belde van... Nou, Bram, uh, het is daar en daar. Kijk maar of je kunt. En dan kon je vaak niet natuurlijk. Uh, nee, nou ja. Dat was toch wat onhandig. Ja. Dankjewel, Bram, dat ik je mocht bellen zo midden in de nacht. Ja, dankjewel. En uh, fijne, en slaap lekker. Straks blijf ik nog even luisteren. Kom oh, goed. Doe je mee? lastige vraag altijd. Queen zingt uh, you're my best friend. Maar als er iemand aan jou vraagt van wie is jouw beste vriend, wat zeg je dan? Ik vind dat het is altijd best wel lastig. Ik denk als ik moet kiezen, uh, dat het dan wel uh, mijn broer is. Dat is heel fijn. Mijn broer is uh, tevens ook mijn beste vriend. Ook omdat het gewoon een soort vaste waarde is door heel mijn leven al. Die heeft me gekend toen ik uh, twee jaar oud was, toen ik twaalf was, toen ik 22 was. En, uh, maar het is wel fijn om die al dichtbij je te hebben, je beste vriend. Maar wie is, wie is jouw beste vriend? 0800 1121. Het gaat over vriendschappen. En uh, even kijken. Roos, Roos, goeiedag. Hoi, Frank. Hoi, Roos. Hoi, Hoi Roos. Uh, hoe, eh. Heb jij een beste vriend? Ja. Wie? Lucienne. Hoe heet ze? Lucienne. Lucienne. En waarom is zij jouw beste vriendin? Ik uh, ken haar vanaf dat zij acht jaar was. Ik was haar jufvrouw... op de basisschool. Oh, dat is een bijzondere vriendschap. En die ben ik jaren, jaren, jaren... jaren later tegengekomen weer. Toen ze dik in de veertig was. En ik ben uh, inmiddels 60. Dus een scheiden iets van twintig jaar. En... Uh, gewoon, ik, ik snap dat dat kind... Oh, ik snapte er als kind al, en omgekeerd, en later zijn we gewoon verder gegaan waar, uh, waar we op dat moment allebei waren, en uh, het is ontzettend close, en we zien elkaar ook wel eens een jaar niet. Oh, oké, okay, dat, dat is best de een tijd. Ja, dat is gewoon dat is een van de wondertjes van mijn late jaren. Zal ik maar is het niet raar dat er dan zo'n groot leeftijdsverschil is? Qua gesprekken nee, heel, en qua... Nee, nee, nee. Helemaal overbruglaar. En hoe zorg je ervoor dat die vriendschap uh, in leven blijft? Want we hadden het toen net al erover met... Nou, uh, met... oh, kijk, het is wel makkelijker geworden tegenwoordig. Hè? Kijk, als je vroeger in T-Cherkse Radeel woonde... <laughs> en uh, de ander in Zuid-Limburg... ja, uh, dan werd het uh, een moeilijk verhaal. Ah, je kon brieven sturen, maar, hè? Uh, nu, nu hebben we Facebook... en we hebben Twitter... en we hebben de mail... en uh, het kost allemaal echt veel minder moeite. Dus uh, twee, drie woorden. Of soms alleen een plaatje zijn genoeg. En dan weet je het wel weer van elkaar. Maar dat doe je dus wel? Je houdt wel contact veel? Ja, ja, je steekt ja. er wel tijd ja. in? Ik steek er wel tijd in, ja. Daarom zei ik ook, tegen uh, Judith uh, net, uh, je redactiemeisje. Van, uh, uh, het vergt wel enig onderhoud. Ja. Ik vind het ook jammer dat ik 40 jaar van haar leven gemist en omgekeerd ook. En heb je verder nog, uh, heb, je, heb je een hele kleine vriendenkring of heb je ook uh, daaromheen allemaal nog wel goede nee. vrienden? Je had eerder in de avond had je een man van uh, in de 70 aan de lijn. En het wordt echt anders hoor als je ouder bent. Hoezo dan? Kijk, hoezo dan? Kijk, uh, als je acht jaar bent, allebei, hè, vriendjes, vriendinnetjes in de buurt, om mee te spelen. Ja, kameraden. Ja, ja, ja. Voetballen, alle uh, in de leeftijd. Om, het, om mekaars ideeën te, te spiegelen. Van, uh, oh, hoe vind jij dat eruit zie? Uh, er staat er niet wel. Uh, la, la, la. Uh, in de twintig. Eigenlijk precies hetzelfde verhaal. Oké, okay, ik ben nu een volwassen leven aan het opzetten. En, uh, nou, hoe vinden jullie dat ik het doe? Uh, dat, dat wij het... Doen. of... Uh, uh, hoe kijk je er tegenaan? Je haalt heel veel mensen over de vloer. Eten met elkaar, uh, op vakantie met elkaar. Uh, noem maar. Dan komen de kinderen. Nou, dan gaat iedereen uh, uh, so, toch wel best wel uh, soms uit elkaar. Uh, Omdat om, je het allemaal uh, gewoon uh, in de praktische uitwerking de verschillende manieren opnemen houdt. Ja. Dat er een hele poos, een soort, soort uh, vacuüm. En uh, daarna ga je uh, weer kiezen. Maar raken je vrienden dan nou ook een beetje op aan het eind van het leven? Omdat je dus uh, ja. je eigen pad kiest, mensen ook overlijden? Bereid je er op voor, schat. Dat is geen leuk vooruitzicht. Ja, dat is geen lekker vooruitzicht. Nee. nee. Maar dat is het leven. Of je moet zoveel vrienden maken dat er altijd wel eentje overblijft, Roos. Ja, nee, maar het, komt, het, het, het, het dingetje wordt dermate kleiner... maar ook kwalitatief beter. En ja. dat heeft het op. Kwaliteit boven kwantiteit, zeg jij dan? Yes. Top. Dankjewel, oh, Roos. Jij, jij hebt uh, zelf wel feestjes waar de, in de, de, uh, dertig man in de kamer zitten. Ja, ja, ja. Nou, ik ga ze bij je de eerstvolgende feestjes een keertje aankijken. Wie is er nog over 14 jaar? Ah, oh, dat ja, ja. Ja, je hebt het niet opgeleid. Dat is het leven. Ja, Dat is het leven. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja Roos. Ik oh, Dankjewel, Roos. Fijne nacht. Ja, jij ook wel. En blijf lekker luisteren. Van. Dag, dag. Doeg. Mooie vriendschapsverhalen en ook hele realistische vriendschapsverhalen. Kom maar door 0800 1121. Wie is jouw beste vriend bijvoorbeeld? En uh, misschien mis je wel een vriend uh, waar je vroeger op de basisschool heel veel mee omging. Of de middelbare school. 0800 1121.